Dit is een uur literatuur, een programma vol waarheid en de menig wonder, wijsheid en de schone leringen en de reine dagkortingen. Een uur literatuur is een programma van Els van Kemenade, Maritia Witte en Bent Lonen onder auspicie van de literaire kringkoorle, technisch mogelijk gemaakt door Stefan Eikenaar. Aan dit uur gaan meewerken Els van Kemenade, Maritia Witte, Wil Pulles, Chris Heerkes, Willem van der Vrande en Ben Lonen. En we beginnen met, wat was er in het literaire nieuws? Ja, wat, wat lees je als je de krant van vanavond openslaat, en NRC Handelsblad, dat de nieuwe eigenaar van Selexis denkt dat hij maar moet gaan fuseren met, met de slechte? Dat vind ik wel een goed idee. Goed idee. Ik kom graag bij Selexis en ik kom ook graag bij de slechte. Ja, dus samen ja, maar onder jou? één dak, ja, dat is dan maar het beste. Dat vind ik een heel goed idee, als daardoor alles kan overleven. Oh. Ja. Maar jij vindt het geen goed idee, hmm. of wel? Nee, je kijkt zo sceptisch. Ja, ja goed, dat, dat, dat, als ze dat een overleving geeft, dan moeten ze dat maar doen, hè? Ja, want ja. het is toch wel van belang dat er zo'n paar... Kijk, hier uh, in de Emmenpassage is niet een oude winkel, een mooie winkel, maar niet echt een monumentje, zal ik maar zeggen. Maar Donner in Rotterdam en de, in Groningen, in Utrecht, dat is zijn maar echt een winkel. Oh, daar ben ik nooit... In de keren. Oh ja, in de kern. Ja, die prachtig. Ja. Dus als dat behouden kan blijven door het samengaan met het slechte? Doen. Ja. Doen. Doen. Doen. Ja, ja. Dus dat was een goed nieuwtje van jou. Oké, okay. verder heb ik ook Marjolein Februari vanavond weer gelezen. Die zegt dat ze vanuit de VPRO-gids, dat lezen jullie, vertelde je net, bestookt wordt met projectielen door Anno Grunberg. Uh, nu weer over uh, haar uh, redelijkheid, uh, daar zit hij schijnbaar mee, uh, zegt zij... Nou, ze legt uit wat redelijkheid is en wat onredelijkheid is... en, en uh, zegt dat ze nou voor het laatst reageert op Groenberg... en dat ze ook nog wel wat werk te doen heeft. Uh, dus, dus daar laat ze het bij. Is hij zo vervelend, nou, die zo Groenberg? Nou, de... vind ik een beetje onzin. Hij heeft één ding geschreven op en, en heeft zij op gereageerd... en daar heeft hij weer op gereageerd. Oh. En hij reageert er onder andere op... Z zij doet net in dat stuk wat ik van Maritia kreeg, of, of hij haar naam iedere keer verkeerd schrijft, maar dat is helemaal niet waar. <laughs> Nee, dat is helemaal niet waar. Nou, zegt hij dat? Ja, dat schrijft hij, want dat heb ik gelezen bij nee, Van. Nee, zij schrijft dat hij ja, juist. haar naam voortdurend ja, op keer. maar dat is, ja, dat is dus niet zo. Nee, dat is helemaal niet zo. Dus Oké, okay, dus je, je het viel mij een beetje tegen dat stuk van mijn vriend. Oh, ja, ja, ja, eerlijk ja. gezegd. Maar, ja. nee, maar, maar dat dit je heeft dus maar twee keer gezegd. Oh, is dat maar twee keer? Ja. Omdat oh. om jij een stuk van Groenberg had, had gelezen. Ja, toen en ik, mag ik het van jou lenen? Nee. Ja, precies. Ja. En, uh, nee, dat was van Marjolein Februari. Maar als je het stuk van Gunberg niet hebt gelezen... en alleen afgaat op dat wat Marjolein Februari schrijft... dan denk je, potverdoor. Die, die, die geeft hem eens flink van katoen. Hè? Ja. Maar er was waarschijnlijk niet zo gek veel van katoen te geven. Omdat, uh, nou, woest veel Nou, mij smaak niet. Maar nee, nee, ik, ik had jou nog dat stukje willen geven, maar ik had net... Was het oud papier geweest en er zat echt wel nou gids het. in. Dat was nou heel jammer, want ik was het wel van plan. Goed, maar die goed. polemiek is dan ook weer. Eh, ja, het was één keer, twee keer, één keer. Twee keer. Oh, zo dus zo nee, lang ja, ja. heeft het niet geduurd hoor. Nee, nee, nee. nee maar zij stond natuurlijk wel helemaal leuk. Hè? He? Marjolein februari. Schrijft wel. Ja, goed. ja, ja. Nou, ik wou mijn nieuwe literaire nieuws voor me houden tot volgende week, maar ik wou een stukje voorlezen omdat ik dat verschrikkelijk leuk vond. Dat is een stukje van meneer A.L. Snijders. Die is beroemd om het korte verhaal. Ik heb er twee van die dikke boeken van van alles. En ik ben, ik vind echt enig. Ja. Maar dit vond ik nou zo leuk, omdat ik het ook niet verwachtte van meneer Ravi dat hij zo slecht onderlegd was. Ik lees het voor. Meneer Snijders, die is verteld. In de boekenweek keek ik iedere avond naar op een nachtkastje tien auteursportretten. De laatste gast was Jean-Pierre Ravi. Hij beweerde dat niemand nog goede dood van Boutens durft te reciteren... vanwege het aanstootgevende pijpen in de eerste strofe. Goede dood, ik citeer dat nou, hè, goede dood... wiens zuiver pijpen door het verstilde leven boort... die tot glimlach van begrijpen alle jong en schoon bekoort, enzovoort, verder. Ik denk dat Ravie zich vergist... Poëzieliefhebbers zijn weliswaar dieren zoals iedereen. Ze pijpen en worden gepijpt. Maar hun geciviliseerde leven is gefragmenteerd. Ze weten dat je op bezoek bij de koningin andere woorden gebruikt dan op het voetbalveld. Ik denk dat je bij de koningin, die tot een andere mythologie behoort, zelfs andere woorden denkt. Bovendien zijn poëzieliefhebbers die van bouten houden erudute lui die weten dat het pijpen van de goede dood... fluitspelen betekent met peep als verleden tijd... en gepepen als voltooid deelwoord. Terwijl het ordinaire pijpen een zwak werkwoord is... pijpte, gepijpt. En als ze dat niet weten, kunnen ze het vinden in Vandalen. Leuk, hè? Leuk. <laughs> nou, dus dit in plaats van het nieuws, want dit vond ik te leuk om niet voor te lezen. Ja, eh... Uh... Ja, ik, ik, ik ben aan de beurt. Ja, ik uh, las dat, uh, dat, er, dat afgelopen vrijdag, de weer, of de maand van de filosofie maar liefst, uh, begonnen is. Ja. Um, als er, het woord filosofie valt, dan denk ik altijd aan moeilijk, onbegrijpelijk, zweverig. En toen ging het ook nog eens, of blijkt het uh, deze maand te gaan, over de ziel. Dat is het onderwerp van de filosofische overwegingen. Um, nou, en uh, ziel is natuurlijk ook wel een woord wat uh, heel veel vragen oproept, en waar niemand nog een uh, concrete uh, voorstelling. voorstelling van kan ja, geven. Um, maar uh, goed, ik vond het leuk dat Arnold Heumakers in het NAC vier uh, boeken min of meer behandelt die. Uh, uh, die, die over filosofie gaan en over de ziel. En uh, hij begint met te zeggen... Uh, door de populariteit van de boeken van, uh, uh, van Dick Swaap... Uh, die zegt, wij zijn ons brein... en ja, buiten top. ons brein kunnen wij niets meer. Uh, hij, hij zegt, wat zouden we ons druk maken... over logica, moraal, kennisleer... als ons denken toch neerkomt op een chemisch proces in de hersenen. Een proces waarop we geen enkele invloed kunnen uitoefenen uitoefenen, aangezien de hersenwetenschap... ook de vrije wil heeft afgeschaft. En, um, Dus, uh, Hij zegt, nou, daar zullen die filosofen... wel flink tegen de keer gaan. En, uh, tegen dit, uh, Tegen de, de, de, deze stroming van ja. deze... deze ja, nee. mensen die... Of van de mensen die... De, de, die graag de boeken van Dick Saab in concerten lezen. En... Um, hij heeft ze dan op de eerste, op de eerste plaats een boek van zeker Bert Keizer, Ken jij die? Zeker uh, wel. Ja, zeker. Ja, oh, ja. Nee? Oh, die is toch ook regelmatig ook voor de televisie in interviews ja. en zo. Oh, ja. Hij was verpleeghuisarts. Dus die oh, denk ooit. ik nog steeds zelfs? Ik, ik dacht van niet, maar nee? dat weet ik niet zeker hoor. Daar ja. ga ik niet om wedden. Soms zeg ik, dat wil ik mijn huis om wedden, oh. maar dat doe ik oh. nou niet. Oké, okay, die heb ik gemist. Ik zal hem, uh, ik zal hem zo googlen. Maar Bert Keizer heeft in ieder geval een, een essay geschreven... dat heet Waar blijft de ziel? En uh, hij doet er volgens Heumakers 150 pagina's over... om te concluderen dat hij er niet uitkomt. Uit, uh, en dat hij deze vraag niet kan beantwoorden. En, uh, hij zegt wel, van, ik ben het helemaal niet eens met, uh, met, met Swaap en zijn ideeën... Uh, maar hij zegt ook, ons brein is helemaal niet geschikt. Uh, deze meneer uh, Keizer. Keizer. Keizer. Ja, ons brein is helemaal niet geschikt voor vragen van als, wat betekent de menselijke aanwezigheid op de aarde. In 3000 jaar, zegt hij, is er nooit een bevredigend antwoord op deze vraag geko gekomen. Uh, zeker getuigen de basale, basale verbijstering waarmee we nog altijd naar onszelf kijken. En dan zegt Heumakers, wat hebben we al die filosofen? filosofen dan de afgelopen 3000 jaar toch gedaan, hebben die alleen maar wat kletspraatjes rondgestrooid. Uh, er zijn toch enige, enige antwoorden geweest. En hij heeft het over dat het eigenlijk uh, dat het niet zozeer de antwoorden zijn, maar juist de vragen uh, die voor een echte filosoof uh, belangrijk zijn. En hij, uh, Heumakers heeft het over dat hij vindt dat uh, en dan uh, heeft hij het ook over de jonge filosofen zoals uh, Stine Jensen en Koen Simon, die allebei nog echt maar, maar een jaar of. wat Denk is ik. het? Ja, een eindje ja, in de dertig ja. zijn. 30, wel, ja. uh, en die, een paar, die nu m, nieuwe boeken hebben geschreven, of boeken hebben geschreven die nu zijn uitgekomen. Uh, uh, hij zegt: ja, zij geeft eigenlijk geen. Uh, geen uh, zij, zij zijn niet echt bezig met echte filosofie. Zij zijn meer bezig met, wat noemt hij dat? over zichzelf te praten. Met over zichzelf te praten, maar uh, even kijken. Het is vooral ook een uh, cultuurkritiek en levenskunst... waarover nee. de uh, huidige filosofen spreken. Niet meer over de grote vragen van het leven... en met nieuwe ideeën daarover uh, komen. En... Uh, dus even kijken, ik weet niet of ik daar nog verder op door zal gaan. Oh ja, ik vind het wel leuk, om hij, uh, hij zegt, uh, hij is niet erg positief over de boeken van, van Stine Jensen en Koen Simon. Um, hij zegt, uh, zij hebben zich uh, uh, vooral ook laten inspireren door de boeken van Alain de Botton. Mm -hmm. En uh, nou, ik... Daar hebben we het al een keertje over ja, gehad hier. We het ook. Eens over gehad, en zeker ja. over zijn nieuwste boek. Want dat vond ik op zich wel een aantrekkelijk idee. Reli Religie voor atheïsten. Uh, dat is een boek dat kleinbergelijk veel gelezen wordt en erg uh, populair is. En. Um, um, die heeft het onommonden, zoals hij zegt, aan de behoefte van de ziel. En hij uh, is tot de conclusie gekomen dat, de religie, uh, dat alles wat de religie met zich meebrengt... ...nodig gemist wordt. En dat kan ik wel met hem eens zijn. Hij zei, ja, we, we, uh, we kunnen er niets meer mee, want het geloof is weg. Maar hij pleit er dan voor dat we toch uh, alle uiterlijke vormen van de religie... Uh, ...toch uh, in stand houden. Ja, de traditie. Ja. Ja. En de rituelen. En rituelen. Ja. En uh, ja, en hier staat het is... Of ja, hij heeft, het is voornamelijk nostalgie bij hem... ...maar ook waarschijnlijk een manier waarop hij het prettig zou vinden... ...om de maatschappij uh, uh, deze normen op te leggen. En uh, even kijken wat hij hier... Uh, dus eens even zien, ik heb het niet goed onderstreept. Oh ja, nou, eventjes als, als, als, als uh, sluitstuk. Um, uh, Alain de Botton, die zegt... Uh, hij heeft een eenvoudige... Uh, Definitie voor een ziel. Hij zegt, in ons, in ons dragen wij een kostbare kinderlijke kwetsbare kern... die we zouden moeten voelen en koesteren op zijn veelbewogen reis reis het leven. En Arnold Heumakers eindigt met, zo simpel kan filosofie nu zijn. De hele maand april lang. Ja, ja, ja ik, ik dacht bijna toen je begon met, als ik aan filosofie denk... Dat je een variant op, op Wolkers zou gebruiken van dan grijp ik naar mijn pistool, maar dat, dat was <laughs> toch weer niet zo. <laughs> um, overigens zegt Heumakers, dat vind ik toch ook wel goede, sommige vragen zijn veel te interessant om daar een antwoord op te bedenken. Laat de vraag, La, de, laat de, vraag de, de vraag maar dat is uh, veel boeiender dan, dan, uh, dan, dan het antwoord. En uh, zo is het inderdaad ook veel met die ja, ja, vragen. Ja, precies. Daarom uh... blijven ze eeuwig. Ja, oké. Okay. Maar hij, zijn punt is ook in dit artikel... Dat, dat, dat hij vindt dat de huidige filosofen die vragen niet meer stellen. Ja. Ja, en dat ja. ze dus inderdaad bezig zijn met... Uh, ja. uh, met het, Al, ik me wel iets bij voorstellen. Die andere jongen die je noemt, of man, ken ik niet... maar met Stindy Jensen kan ik me wel voorstellen wat jij zei. Die zijn weer bezig met de levenskunst enzovoort. enzovoort. Ja. ja. Joep Domen ook, hè? Huh? Joep Domen ook. Ja, ja. Ja. Ja, o, die, ja, ja. ja, ja. Goed, we? dan gaan we. Nou, dan uh, hebben we de nieuwtjes gehad. En ik heb wat muziek uitgezocht voor deze uitzending. Omdat ik zelf, maar dat is dus echt ik zelf... ...in uh, hoogtijdagen altijd draai de Ma Mauthausen liederen. Die zijn altijd uh, gekoppeld aan Theodorakis en in Nederland Nederlands met List. Maar ik zal er even iets over vertellen. Die gedichten. De muziek is dus inderdaad van Theodorakis. De gedichten zijn eigenlijk van in Griek Jacob Kambanelis. En Theodorakis heeft daar dus de muziek af voor gemaakt. En Lennart Nijgen en Kees Notenboom hebben die gedichten in het Nederlands omgezet. En het eerste lied, dat heet het Hooglied. Dat gaat eigenlijk... Over een romance tussen een Griek die gevangen zit en een Joods meisje. Die na de bevrijding uit het concentratiekamp eigenlijk het kamp niet uit durven. Omdat ze ja, een soort tocht daar, een soort geborgenheid voelen nog in dat kamp. Waar verder dan niks meer is als een andere, de bewakers die er opgesloten zitten. Zoals daar gezegd wordt. Alle plekken des doods moeten door de liefde als ware voor het leven worden teruggewonnen. Dat is uh, dat lied. En dat vertelt ook hoe in Mauthausen op zondagmiddagen. de mannen en de vrouwen ieder aan een kant van het terrein werden opgesteld. met daartussen prikkeldraad en enzovoort. En eigenlijk zo ver weg dat ze elkaar amper kunnen zien. Maar toch waren dat de uren van liefde in Mauthausen. Dus dat is een mooi lied, dat gaan we dadelijk horen. Het tweede is, of zal ik dat bij het tweede vertellen? Doe dat dan maar bij het tweede. Goed, doe ik dat bij het tweede. Dan gaan we nu beginnen. Ik heb hem lief, maar niemand weet dat hij mijn liefste is. Ik heb hem lief, maar er is niemand die dit weet. Ik heb hem lief. Om oh, meisjes van Mauthausen, o oh, meisjes van Belsen. Vertel mij toch Waar mijn liefste is Vertel mij toch Waar mijn liefste is Vertel mij toch Waar hij is Ik heb hem lief We hebben hem Een hele ster Zien dragen Hij kreeg hier geen antwoord op zijn vragen. En nooit zal hij hier een antwoord krijgen. O, mijn liefde die alles verwarmen kan, zoals mijn hoofd rust in zijn linkerhand, zo als een rechter mij omarmen kan. Ik heb hem lief. Ja, dat is Lisbeth List, Mauthausen. Nou, we gaan met Chris Heerkes weer verder met de nieuwe boeken, nieuwe boeken. in de Biep. Ja. Als eerste heb ik van Karel Over Knausgert, heet hij. En de en titel is Vader. Dit is het eerste deel van een uh, zestal boeken die helemaal over de schrijver zelf gaan. En het eerste deel gaat over hem als uh, jeugdige jongen die opgroeit met een vader die die steeds meer in de problemen komt, die uh, zijn vader en moeder gaan scheiden. Die vader gaat dan terug bij zijn moeder wonen en raakt aan de drank. Uiteindelijk gaat hij dood en die, uh, de, die jongen die, die moet dus gevoelens ervaren, die echt triest zijn. en Hij vindt het echt heel erg hoe zijn vader uh, aan lage wal raakt. Dus het is een triest boek, maar het is heel goed geschreven, echt... Uh, ja, heel schrijnend. Nee, en dan zes, zeg je? En dan zes. Dus zes dit die... is zes delen. En dit is de eerste... Dit, dit is de, de eerste... eerste... Is, nu ben ik jullie in ja. de bibliotheek aangekomen. Dus. Laat die ja. Kellek aan mij voorbij gaan. Ja, ik ook. Het is zo triest, ik ben er al in begonnen. Dus je moet er wel tegen kunnen. En de zes samen heten Mijn strijd. En dit is dan deel één van Mijn strijd en heet Vader. Zo. Zes delen zijn. Ja. Is wat veel van het goede denk ik. Als tweetboek heb ik uh, Mensje van Keunen. Liefde heeft geen hersens. Het is uh, voor een groot publiek... Dat is soms heel jammer. <laughs> Daar komt dat je... eerste boek weer vandaan. <laughs> <laughs> ja, hier zit eigenlijk van alles in. Um, weer een familie die niet zo gelukkig is. En ook een beetje uh, thrillerachtig, spannend. Een, een vrouw die, uh, die in een flat woont... en voor een andere oude vrouw zorgt. Die vindt die vrouw op een gegeven moment uh, dood... En ze verdenkt haar eigen zoon als dader. En daardoor gaat ze de sporen van die dood uh, uitwissen. En ja, er zijn veel mensen in die flat die dan uh, verdacht worden. Uiteindelijk, ik weet niet wie het heeft gedaan, maar het is een spannend boek. En het is, hier staat nog verder soepel geschreven verhaal over liefde en dood en voor een breed publiek. Uh -huh. ja. En de inzet is, wie heeft het gedaan? Ja, eigenlijk wel. Uh -huh. En acte, maar wel over liefde, liefde. en dood is dan toch het belangrijkste. Ja, ja. ja precies. Ja, ik kan me iets voorstellen. Dat zo'n moord gebruikt wordt. Uh, ja, voor een verhaal. Dan of, of, nou, iets uh, dat ook weer. Hè? Ja, maar die, die heb ik niet bij me. Dit is, oh, oh. De derde. Ja, dat is de derde. Dat is een hele dikke van Miguel Wel. Boelnes, een Spanjaard, eigenlijk geen Spanjaard, hij is half Spaans, half Nederlands. De titel is Het bloed in onze aderen en ik ging meteen naar de Spaanse titel zoeken, maar hij heeft het dus gewoon helemaal in de Nederlandse taal geschreven. Mm -hmm. En het einde van de recensie is dus uh, hopelijk een spoedige vertaling in het Spaans. Dat vond ik <laughs> wel heel leuk. <laughs> ja, dat is zeker ja, Hier zit een, een groot stuk Spaanse geschiedenis in, in, met verschillende oorlogen. De Rifoorlog, oorlog maar ik weet niet precies... Maar Waar die over ging. Dat overging. is een, een, een, een algerijn. Ja, oh, ja 1921-26. Later ook nog de burgeroorlog. En dan vanuit een. Even kijken. Een, een generaal, niet hoor? Kolonel. Die later dan een, een veiligheidsbeamte wordt. En moorden moet gaan oplossen. Het schijnt een mooi boek te zijn. En het wordt echt vergeleken met Ruiz uh, Safon. Mm. Dat het, en even goed als hij. Nou, ja. ja het mooi. staat op ongemeen spannend en ijzersterk, zegt Vrij Nederland. Ja. Nou. Ja. Nou, het is een, een aanrader is voor de liefhebbers. Precies. De liefhebber. de eerste, de beste. Nee. Het is voor de liefhebbers van die Spaanse romans. Hm. Ja. Die kunnen hun hart ophalen. Ja. Dan heb ik nog een nieuwe van Axelsson: Moederpassie. Ehm, echt, Axelsson, hè, op Noord. Noordelijk, triest. <laughs> het gaat over een restaurant. En dat ligt op een heuvel. En door een, of andere, door een storm en het weer loopt heel de buurt onder water. Behalve dat restaurant. En daar komen dan mensen schuilen en overnachten. En die personen worden dan beschreven met hun levens en, en verhalen. Dus er komen verschillende mensen aan bod die hun verhaal vertellen. En dan staat hier, de mensen die Marianne Frederiksen uh, mooi, mooi vinden, vinden, vinden, die vinden vind dit ook dit mooi. Vinden wij Marianne Frederiksen mooi? Mm. Ja. En, en, en, daar vond ik maar één boek echt mooi ik van, de eerste. Ja. Toen ik aan het tweede begon, dacht nee. ik, op de helft schrijven maar ja. niet uit. En dat heb ik met deze ook gehad. Maar heb zijn, met die ook wat? Ja, maar ja. misschien zijn er mensen die, het echt, die daar ja. zo van houden, Ja, dat hè. kan, ja. Als laatste heb ik van Michael... On de schrijver van The English Patient. Ja. Een nieuwe en die heet De Kattentafel. Nee. Ja, het gaat over een, een hoofdpersoon die uh, een boottocht maakt van Sri Lanka naar Engeland. Dat heeft hij zelf vroeger ook ge gedaan. Maar het is niet autobiografisch. Hij leert uh, aan boord verschillende mensen kennen en beschrijft ook weer die levens. En dit is wel een, uh, echt een positief boek met mooie verhalen je staat een prachtige roman, niet per se apart of vernieuwend... maar van een kwaliteit en een levensgevoel waarvan je nooit genoeg hebt. Dus ik denk dat dit er echt een aanrader is. Dit moeten wij hebben om wij... op te klikken. Ja, en die is niet zo dik. <laughs> nee, nee. daar ga je eerder aan beginnen ja. dan aan die dikke. Dan aan die, dikke. die ongemeen spannend is. Ja, huh? ja voor iedereen iets. Hè. Michael Ondaatje, ja. Of Michael, ja, ja, niet Michael. Ja, hij is wel een bekende. ja. Ja, is zeker bekend, ja. Hij ja. blijft altijd een raadsel hoe dat uitgesproken moet worden. Opzijden. Is dat oh, een ja. Nederlands, en engels zo Nee, een engels, engels, engels, engels ja. Ja. Ja. en Daarom en engels is het zo merkbaar dat die man zo deze naam heeft. Ja. Ja. Dat is echt raadselachtig. Ja. Heb je nog andere zo dingen? Nee, heb ik Nee, dit, uh, heb nou, ik dit was al een heleboel. Mm -hmm. Dan danken we jou hartelijk en dan zien we jou de eerste week van juni weer terug. Hè? Uh, eerst nog mei. Oh sorry, eerst, eerst <laughs> mei weer terug. Ja, gaat de ja, Ik heb ja. al zitten werken in juni. Oh ja, ja. Dus daarom ben ik te kluts kwijt. Nou, het tweede lied van die Madhuizenliederen gaat over een, Dat heet Adonis, ze gaat over een strafgevangene die in het kamp, hij is dus geen Jood, maar zit daar ook met Joden en dan loopt een Jood te slepen met een enorme kei. Hij neemt dat over, die SS wordt kwaad, paft die man neer. En vervolgens loopt hij rustig door met die stenen. Die SS is zo verbijsterd dat hij niks, uh, niks doet. En dat is een heel succesvol lied in Griekenland. Het geeft een beetje hoop, dus als je maar doorgaat, komt het wel goed. Mm -hmm. Omlaag, omlaag tussen stenen en doden, de graven wordt het graf van partizanen en joden. Ze dragen de stenen op hun rug, de stenen waaraan ze bezwijken. Uit deze hel keert niemand terug, de levenden zijn hier it all late de diepte van de mijn mag niemand om menselijkheid vragen. Want medelijden wordt hier pijn, zwaarder dan steen om te dragen. In de mijn en lag waar zoveel reeds lagen. Antonies heeft een stem gehoord en het dubbelgewicht toen gedragen. Antonies is mijn naam, ik draag de last van degenen die vallen. Als je een man bent, kom omlaag. Draag deze last met ons allen Ja, prachtig. En nu literatuur. En Willem en Wil zijn er weer voor de gedichten. De poëzie. We beginnen met een gedicht van Eddy Duperon. Uh, Duperon leefde in de eerste helft van de vorige eeuw. En... Traditioneel uh, sluit hij mooi aan bij de tachtigers, na de tachtigers uiteraard, en komt met een uh, echt uh, toen nieuw en fris sonet. Een sonnet bestaat uit een, uh, twee kwartreinen en dan krijg je een omkering en dan eindigt het met twee terzetten. Uh, de eerste zes, de eerste acht regels, die zou je wat uh, sentimenteel kunnen noemen. In ieder geval positief. En dan bij het tweede deel, dan zet hij zich ze daartegen af. En dan eindigt hij wat pessimistisch. En dat past een beetje bij de tijd waarin het gedicht geschreven is. Eddie Duperon, het kind dat wij waren. Wij leven het heerlijkst in ons verst verleden. De rand van het domein van ons geheugen. De leugen van de kindertijd. De leugen van wat wij zouden doen en nimmer deden. Tijd van tinnen soldaatjes en gebeden. Van moeders nachtzoen en parfums in vleugen. Zuiverste bron van weemoed en verheugen. Verwondering en teerste vriendelijkheden. Het is het liefst portret aan onze wanden. Dit kind in diepe schoot of wijde handen. Met reeds die donkere blik van vreemd wantrouwen. Het eenzame kleine kind zelf lang verdwenen. Dat wij zo fel en reedloos soms bewenen. Tussen de dode heren en mevrouwen. Ja, en dan komen we bij een gedicht van vrouwtje Tuinman. En eigenlijk, eigenlijk is dat een gedicht... ...dat um, in de opgekomen zou kunnen zijn... ...vrouw maar is nog jong... ...in het begin van de puberteit, ...in de tijd dat je je afvraagt... ...of de dingen nou wel zo zijn zoals je ze ziet... ...en of de dingen ook waar zijn. Het gedicht heet Doorkijken... ...en tot drie keer toe vraagt ze zich af... ...want drie keer is ook al genoeg hè, om je af te vragen... ...of de dingen die ze ziet zijn wat ze schijnen te zijn... Maar de conclusie is dat de schijn die ze probeert te achterhalen misschien wel de werkelijkheid is. De kern die ze probeert uh, te bereiken, die kan ze niet vinden. En daarom eindig ik telkens met de vraag: is dit wel wat ik bedoel? En is dat afbellen nog, hou je dan nog iets over? Doorkijken, vrouw Kitijman Wat verandert er als ik de plastic eend opzij zet De dotters naar de kant toe trek en steeds een ander oppervlak naar boven schep Waar laat ik dan, laat ik dan het water, tot ik de bodem zie Die ik door alles heen altijd al zag Is dan de vijver nog een vijver? Wat verandert er als ik de valse loten van de boom snoei van onderen naar boven toe, als ik de bloemen vastlijm aan de stoel, waar moet ik dan gaan zitten, ik door de kale takken heen naar naastgelegen huizen kijk, is de boom dan nog een boom? Wat verandert er als ik de gordijnen van het raam afneem, in plaats daarvan doorzichtig draad ophang? Honderd flessen leeg drink, merken afweek. Waar moet ik met de doppen heen? Het glas in het raam in lucht opgaat. Is dit dan nog mijn straat? Ja, ze stelt de vragen en tegelijkertijd is dat het antwoord. De vraag is het antwoord. Ja. Um, ik vind dit een heel mooi gedicht wat we nou gaan lezen. Het is geschreven door Sjoerd Kuiper... En het heet Het Eiland. En als ik, eh, toen ik het onder ogen kreeg... toen dacht ik meteen aan het eh, beroemde gedicht van John Milton... Paradise Lost. En uiteraard aan Hendrik Marsman, Paradise Regained. Dit gedicht sluit aan bij Marsman, niet bij uh, John Milton. En gaat over een verlangen naar een eiland. Lees eiland als metafoor... ...voor de Hof van e Ede. Ik versprak me bijna, Hof van Hede. <laughs> het Hof van Hede. Ja, We gaan... zo dat dat oh, sorry, mij dat was nog niet zoveel. Het eiland, Sjoerd Kuiper. We gaan naar ons eiland vannacht. We verbranden de boot die ons bracht. We verbranden de veerman, verbranden de stad... Verbrandde de pijn die je ooit hebt gehad, verbranden de doden en hun namen. We verbranden het land waaruit we kwamen. De as laten we achter, maar het vuur nemen we mee over zee, op de wind. Jij en ik en ons kind, wij gaan naar ons eiland vannacht. En daar is een tuin en de poort staat open en het blad valt van ons af. En ons kind hangt de appel terug aan de tak. En de slang verdwijnt in de hand waaruit hij kwam. En een stem in de tuin zegt dat we thuisgekomen zijn. We gaan naar ons eiland vannacht. Mooi. Heel mooi. Ja. Ja, een van de boeiendste regels is eigenlijk wel. En het blad valt van ons af. Ja. Want toen Adam en Eva uit het paradijs verjaagd werden... toen. Meenden ze naakt te zijn. En hebben ze allebei een vijgenblad aangedaan. Ja, het is niet waar. Het is niet waar. De Vrije Wil. Is een gedicht geschreven door Jan Emmens. En de dichter verklaart hier. op een hele plechtige manier. dat hij vrede heeft met zijn leven. Hij gebruikt daarvoor het koninklijke werkwoord behagen. Het heeft mij behaagd. En hij gebruikt dat tot vijf keer toe in dit korte vers, geheten De Vrije Wil, Jan Emmens. Het heeft mij behaagd mij reeds vroeg te begeven naar wat toevallig mijn werk is. Om vijf uur behaagde het mij het diner te gebruiken in wat toevallig mijn huis is. Daarna behaagde het mij behagen te scheppen in wie toevallig mijn vrouw is. Ten slotte behaagde het mij s'nachts zeer wel te rusten. Het heeft mij behaagd dit te hebben gezegd. Leuk! Ik vind het echt zo prachtig, prachtig. Ja, prachtig. prachtig, wat je met dat, met dat woord kunt, hè? Ja. Ja, ja, ja. Ik noem het maar een koninklijk werkwoord. Ja, dat is het ook. Um, Els heeft de muziek gekozen voor deze week. En wij hebben tot slot een gedicht gekozen dat een beetje haak staat op wat de normale, voor de hand liggende gedachten van deze week zijn. Dit gedicht gaat over, toch over opstanding, maar de dichter heeft er een titel boven gezet, de dichter is moet ik zeggen, want zij heet Wilma, Wilma Stokkenström. En die heeft er boven gezet, laten we nuchter zijn en praktisch. En... Of het nou een spotgedicht is of niet, het is maar eens een keertje een andere manier van tegen de dingen aankijken. Wilma Stokkenstruim, laten we nuchter zijn en praktisch. Mijn Duitse tante, aangetrouwd, vertelt dat je in Duitsland een lapje grond kunt pachten voor je toekomstige graf. Vertelt mijn aangetrouwde Duitse tante. Na het verstrijken van de pacht komt er een andere lijk bovenop je liggen. Een uiterst praktische oplossing in de overvolle steden van een samenleving die in opstanding gelooft. Bij het laatste oordeel dus komen er dozijnen uit een gat geklommen die edelden... en IJslands mos van zich afschudden en holderde bolden richting hemelholle, Evenals de konijnen op de begraafplaats waar mijn Duitse tante... ...aangetrouwd, haar lapje grondpacht ...ter grootte van een eenpersoonsbed. Ja. Maar dat aangetrouwd is belangrijk. Ja, sluit. Tot zover. Overigens wilde ik nog even terugkomen op dat eerste gedicht. Ik heb het uh, herlezen. Ik heb het onder jouw hand vandaan gehaald, Wil. Daar gaat het over de leugen van de kindertijd. De leugen van wat wij zouden doen en nimmer deden. Nou uh, is er in die boekenbijlagen? wordt er een recensie gegeven van Sanneke van Hassel. Die heeft een boek geschreven met de titel Ezels. En daarin heeft zij uh, kinderen genoemd, Leveranciers van Valse Hoop. Nou, dat doet toch heel sterk aan, uh, aan, aan uh, Edu Perron denken, hè? Ja, ja. ja. Leveranciers van Valse Hoop. Het is een hele cynische manier ja, maar, om uh, naar kinderen te kijken. Ja, maar daarom zei ik ook al, het eerste gedeelte van het gedicht uh, zou je sentimenteel kunnen noemen. En als je sentimenteler weer vertaalt in vals hoop, dan ben je weg. Mm -hmm. Dan komt het heel dicht bij elkaar. En het, wij hebben de neiging, volwassen mensen, de neiging... om in kinderen een onschuld te zien. En uh, uh, Leo Jozef zei pas nog bij ons tegen uh, een paar kleinkinderen... waren jullie nog maar zo groot als vijf jaar geleden. <laughs> ja, en eigenlijk is dat hetzelfde. Ja. He, want wij willen dat... Uh, die onschuld, dat die blijvend is. Wij willen dat hun uh, openheid naar de wereld blijvend is en noem maar op. Maar dat willen we, omdat we het van onszelf niet meer zo waarderen. Ja. Ja. En dat was onze bijdrage dus. Goed, dankjewel. Nou, heel, heel hartelijk bedankt. En tot de volgende keer. Het derde lied is De Vluchteling. Dat... Uh, die Grieken zijn daar nogal dol op, want die hebben nog na de oorlog ook nog vrij lang concentratiekampen gehad waar mensen in zaten. En de gevangenen die gingen en die terugkwamen, floten naar elkaar dit lied en dat heet De vluchteling. Not Gevlucht Omdat, omdat ik Nimmer mensen doden Kon Omdat, omdat ik Nimmer mensen doden Ja, de vluchteling van Lisbeth List uit de Mauthausen-cyclus. Laatste onderdeel, Martin Walser, bloesem de Geusbreda 2010. Ik had niet eerder een boek gelezen van Martin Walser, een Spitsenauto bij onze buren, maar ik kende zijn naam wel, want hij doet af en toe van zich spreken en wordt dan het middelpunt van een polemiek die tot in onze contraille doordringt. Wie is Martin Walser? Wikipedia weet het. Martin Walser, Wasserboerig aan Bodensee 1927, werd geboren als zoon van een kolenboer. Nadat hij begin 1944 toetrad tot de Rijksarbeiddienst, maakte hij het einde van de Tweede Wereldoorlog mee als soldaat bij de Weermacht. Na de oorlog studeerde hij literatuurwetenschap, geschiedenis en filosofie in Regensburg en Tübingen, waar hij in 1951 promoveerde op een dissertatie over Frans Kafka. Na zijn romandebuut in 1957 werd hij voltijds literator. Vanaf de jaren 60 kenmerkt zijn leven zich door een sterk politiek engagement. Samen met andere linkse intellectuelen, waaronder Günter Graas, zette hij zich in voor de verkiezing van Willy Brandt als bondskanselier. In 1963 versloeg hij het Auschwitz-proces. Hij voerde actie tegen de Vietnamoorlog. In de jaren 70 gold hij als sympathisant van de Duitse Communistische Partij. En in de jaren 80 werd hij een belangrijk pleitbezorger van de Duitse hereniging. In 1998 baarde Walser opzien met een lezing in de Pauluskerk te Frankfurt am Main ter ere van de ontvangst van de vredesprijs van de Duitse boekhandel. In deze lezing verwijt hij voor aanstaande Duitse groeperingen en politici misbruik te maken van de misdaden door de Nationaal Socialisten door deze voortdurend te thematiseren en zich daarmee systematisch aan de goede kant van het gelijk te scharen. Volgens Walser werd de tijd een streep onder het verleden te trekken. Walsers voorzichtige afwending van het linkse kamp in Duitsland eigenlijk al vanaf de jaren 80 wordt gemarkeerd door de sleutelroman De dood van een criticus, 2002, waarin hij de linkse literatuurcriticus Marcel Reich Raniki hekelt. Dit kwam hem vooral vanuit linkse hoek op veel kritiek te staan en zelfs op verwijten van antisemitisme. In 2007 stelden de Duitse culturele magazine Cicero een lijst samen met de 500 belangrijkste nog levende Duitsstalige intellectuelen en zetten Walzer op de tweede plaats na Paus Benedictus XVI. <lacht> nu snel naar Angstbloesem, een brandend actuele roman volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hoe is dat met actueel? Het boek kwam in 2006 uit. Angstblute werd uit het Duits vertaald door Gerrit Bussink en door De Geus in 2010 op de markt gebracht. Ook in 2012 lijkt het boek nog steeds actueel, want het gaat over geld. Over types die met geld geld maken. Businessclass Harry Mens, de gasten bij het haardvuur die alles weten van koersen, beleggingen, rendementen en andere profijtelijkheden. en die al vanaf 100.000 euro bereid zijn om met je spaargeld te gaan spelen. Bij Walser is het de 71-jarige beleggingsadviseur Karl von Kaan. Hij wil nog één keer pieken. Geldstromen kan hij voorspellen, de loop van het leven en de verwikkelingen van de liefde niet. Eerst laat hij zich door zijn vriend, antiekhandelaar Diego Troutman, om de tuin leiden. Troutman fingeert in het ziekenhuis een doodsbedreigende ziekte om Karl te bewegen gezamenlijk aandelen af te stoten. Dan stort de bevallige actrice Joni zich met niet mis te verstaande bedoelingen op Karl. Hij verlangt naar liefde, zij naar een begunstiger die 2 miljoen euro in een filmproject wil steken. Binnen deze lijnen ontwikkelt zich een opmerkelijke roman die soms grandioos is, maar soms ook saai. De verhandelingen over geld lees ik wel in het Economiekantern van de NRC Handelsblad. Zijn uitleg van de Bijbelse parabel over talenten laat ik liever aan een exegeet over. Maar ik laat Walser zelf aan het woord. Citaat. En opeens begint iedereen over beleggen. De beursberichten winnen het s'avonds van het weerbericht. Of von Kaan zich kan voorstellen hoe iemand zich voelt die ondanks alle biologisch bepaalde berusting diep in zijn binnenste nog altijd gelooft dat je je geld zelf moet verdienen en niet door anderen voor je moet laten verdienen. Hij wil liever niet verward worden met de collega's die hun hele leven hebben vastgezeten in een morele verstarring waar ze door geen enkele ervaring uitgehaald willen worden. Die collega's kon hij waarderen en bewonderen bij alles wat ze deden... ...maar helaas niet in hun linkse, eo beter zijn. Laten we de katholieke kerk loven en prijzen. Heel bescheiden heeft de kerk de onfeilbaarheid beperkt tot één persoon... ...en dan ook nog tot het speciale terrein van geloofs- en zedenkwesties. Links, van de meest doorgewinterde marxist via de mondiale professor... ...tot en met de, de meest hartleerse plaatselijke organisatie, kent die twijfel niet... De paus wordt onfeilbaar gemaakt door de heilige geest... ...links door de moraal. Einde citaat. Was vriendschap niet het thema van de boekenweek? Nou, daar weet Walser ook wat over te zeggen. Citaat. Hoe langer een vriendschap bestaat, hoe minder aanleiding ervoor is. Het is alsof de vriendschapsstof in de loop van de tijd opraakt. Of, hoe beter je een ander mens leert kennen... ...hoe minder je met hem bevriend kunt zijn. Kennis doet een relatie geen goed... Vriendschap is van alle fantasieën het mooist. Dooft ze uit, dan zul je het koud krijgen. Zelf zou je nog wel aan de illusie willen vasthouden. Je zou alles willen doen om je vriend niet te laten merken dat je de vriendschap onafhankelijk van haar aanleiding eigenzinnig en koppig in stand blijft houden. Je blijft tenslotte creatief. Dan merk je aan je vriend dat het hem nog veel meer moeite kost dan jou om de vriendschap overeind te houden. Twee vrienden die niet tegen elkaar kunnen zeggen dat ze geen vrienden meer zijn, dat is zowel de gewoonste als de ergste zaak van de wereld. Einde citaat. Tiens, is dat goed gezien, raak, of is het gewoon te veel Schopenhauer? We zullen dit aan Frans de Groot moeten vragen. Nog een observatie over seksualiteit. Seksualiteit was een vreemd woord en moest dat blijven. Dat gehuppel kon de ene keer goed, de andere keer slecht uitpakken. Met Karl was het prima gegaan. Karel zei dat hij een aandelenpakket van de erotische firma Joni Jetter wilde verwerven. Minstens 25% van het grond- of stamkapitaal, einde citaat. Er valt dus ook wel wat te lachen in dit dikke, al te dikke boek. Angstbloesem is een parabel van deze tijd. Bij mijn weten is geld niet vaak het onderwerp van een roman, al is de mammon een van de drijvende krachten van wat wij onze wereld noemen. En heb je het met groot genoeg overleefd? Jawel. Ja, ja zeker. Uh, alleen dit nadeel het is uh, te dik. Ja. Weet je dat het 412 bladzijden zijn. Ja. En, en hij is soms werkelijk uh, wel saai hoor, als hij uh, zijn verhandelingen over het geld uh, ten beste ja. geeft. Sla jij dan een paar blaadjes over? Dan kan ik wel eens uh, lezen Dan denk ja. ik, nou, dit geloof ik wel, dit hoef ik niet. <laughs> ja, ik weet het wel inderdaad. En, en, uh, ja, want anders schiet het niet op. Nee, maar volgens mij zijn al zijn nee, maar hij, hij echt die, die die die beschrijft hij die echt de de de transacties die gedaan moeten worden om tot dat geld te komen ik bedoel dat je nog wat, wat van op kunt steken oh ja, ja, ja, dat doet hij ook ja, hoe, je, hoe hij tegen het oh, die Karl die van Kaan dan tegen het Engelse pond gespeculeerd heeft oh, ja. en uh, hoe dat precies in zijn werk, oh, in werk is gegaan schrijft hij haar, haar fijn ja, ja, en kun je ja. dat begrijpen? jawel, is te begrijpen oh, ja. oh, oké okay. ja. dus ja. uh, Marici als jij dan... nog op dat uh, gladde terrein uh... ja, precies dat, uh, je, dat, je dat, wil begrepen uh, wat economische economisch nieuws en oh, god dit moet ook goed onthouden, uh, zodat je in ieder geval iets begrijpt van bepaalde geldstromen... ...of een bepaalde, bepaalde manieren waarop uh, sommige bedrijven, uh, andere bedrijven inpakken of uitpakken en uh, met de scholen laten zitten. En zo. Dat, ja, het is wel leuk de, om, die die te dat, om te lezen of interessant om te lezen. Dat was heel eenvoudig, want, want uh, er werd vermoed dat, dat het pond te hoog... Uh, ...was gewaardeerd en hij kocht dus met geleend geld een hele hoop ponden. Wisselde ze om in Duitse marken en toen het inderdaad na een aantal maanden flink zakte... ...loste hij zijn schuld af en had een mooie winst aan Duitse marken. Ja, het is heel eenvoudig, hè? Als het net zo uitkomt wel. Als het zo uitkomt. Ja, Soros heeft daar geloof ik miljarden mee Dus Carl Die was daar maar een kleine speler op die markt. Maar zo schrijft hij dat. Toch een leuke dingen. Ja, ja. Waarom kunnen wij dat nou niet? Dat vind ik zo jammer. Goed, kunnen we misschien al even nog als laatste even vooruitkijken naar volgende week? Wat nou, krijgen we volgende dan? week krijgen we een column van Katja Gebbink. Uh -huh. En krijgen wij, wat lezen we in Goorlen met Nel Wierks? Oh ja. Ja, ja de vrouw van Piet. Zalige gedachtenis. Ja. Nou, dan uh, zijn wij er doorheen. We hebben een mooie uur weer uh, gehad. Wij uh, gaan eruit. Wij danken al onze gasten. Die inmiddels vertrokken zijn. Uh, we danken dan maar eens vooral Stefan Eikenaar, onze trouwe technicus. Dit was het uur literatuur. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende week.